Jan de Putten met het NOS-journaal. De ontvoerde Israëlische militair Gilad Shalit komt waarschijnlijk vrij. Hij werd vijf jaar geleden in de Gazastrook gevangen genomen. De Hamas-beweging bood vandaag aan hem vrij te laten in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen. De Israëlische regering stemt daarmee in, melden bronnen in Jeruzalem. Palestijnse extremisten overmeesterden Shalit in juni 2006 bij de grens van de Gazastrook met Israël. Sinds oktober 2009 is niets meer van hem vernomen. Premier Netanyahu zei vorig jaar dat hij bereid was tot een gevangenenruil, maar tot een akkoord kwam het niet. In de Verenigde Staten zijn twee Iraniërs opgepakt. Die plannen hadden voor een serie terreuraanslagen. Ze waren volgens de Amerikaanse politie van plan bomaanslagen te plegen op onder meer de ambassades van Israël en Saoedi-Arabië in Washington. Minister van Justitie Holder zegt dat het complot werd bedacht in Iran en ook vanuit dat land werd geleid. De twee verdachten liepen in mei in de val. Volgens de nieuwszender ABC dachten de Iraniërs dat ze in contact waren gekomen met een Mexicaanse huurmoordenaar, maar bleek het een Amerikaanse politie-infiltrant te zijn. Minister Schult van Hagen is voor gratis fietsenstallingen bij treinstations, maar die kan ze niet afdwingen. Fietsenstallingen zijn een bevoegdheid van de gemeente, zei ze in een debat in de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid wil dat regelt dat er bij stations niet alleen betaalde, maar ook altijd gratis stallingen zijn. De Kamer maakt zich onder meer ongerust over plannen van de gemeente Utrecht om gratis fietsenstallingen bij Utrecht Centraal te schrappen. Het Rijnstatenziekenhuis Zevenaar heeft alle operaties afgezegd, omdat in de operatiekamers vliegen zitten. Daardoor zijn de OK's niet steriel. Voor spoedoperaties worden patiënten doorgestuurd naar het ziekenhuis in Arnhem. En die vliegen komen mogelijk uit gaatjes in het plafond. Het weer nog vanavond en vannacht regenachtig. Alleen in het Noordoosten wordt het droog. Minimumtemperatuur 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Wel minder wind. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene De Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Er wordt gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Emnis. En op de A28 staan ze tussen Groningen en Zwolle, tussen Assen en Hoogeveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Um, bij deze 9e negen, van de 10e van de 11 uh, 2011 uh, u luister. We zijn, we zijn het uur begonnen met uh, Yusef Latef Latif uh, met Minor Mood een opname uit 1957 um, mijn naam is David Habig en ik zit hier samen met Fred Kroonsberg in Peru.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 Thank mm -hmm.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 Um, hij, is, hij heeft een tweelingbroer, die werkt als NASA-engineer. En ze zijn beide uh, blind geraakt door een ongeluk uh, op hele jonge leeftijd. Uh, toen ze stillen, no, nog echt uh, uh, ja, baby's waren. <laughs> en uh, daarom heeft hij uh, ja, op, op vroegere leeftijd eigenlijk al de muziek leren kennen. En dat groeien snel. MUZIEK Kamino, si, ei, si. Es una guía hacia casa hacia casa Says a word to me, they're concerned with my jealousy. Well, I guess that. Dark as it is come.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 They're concerned with my jealousy I guess that's how it's gotta be From now on I must leave at what's been going on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 Met het NOS-journaal. De Chinese president Hu Jintao heeft op de 100ste verjaardag van het eind van het Keizerrijk gepleit voor een vreedzame hereniging in Taiwan. Op een ceremonie in Peking zei hij dat de wonden uit het verleden moeten genezen. en dat China en Taiwan moeten samenwerken om de gewenste verjonging van de natie te verwezenlijken. Volgens de president was dat laatste ook het streven van Sun Yat-sen, de leider van de revolutie. die in oktober 1911 leidde tot het eind van het Keizerrijk. Oh,